9 uur, Mark Hokker met het NOS-journaal. Rusland is van plan om een groep Syriërs naar Den Haag te halen... die te zien zijn op videobeelden van de vermoedelijke gifgasaanval in Douma deze maand. Volgens Rusland zijn de beelden in scène gezet... door een Syrische reddingsorganisatie die wordt gesteund door het Westen. De Russische ambassadeur in Nederland zegt dat hij 17 mensen uit Syrië laat komen... van wie zeven perfect identificeerbaar zijn als stervende mensen... in de video van de Syrische organisatie... Inspecteurs van de organisatie voor het verbod op chemische wapens... doen op dit moment onderzoek in de Syrische stad Douma. Bij offshorebedrijf Herema verdwijnen waarschijnlijk nog eens 350 banen. Het bedrijf zegt een strategische beslissing te hebben genomen... om niet langer op zee oliepijpen te installeren. Het is niet uitgesloten dat er gedwongen ontslagen zullen vallen... Herema zegt dat de banen verdwijnen vanwege de verslechterde marktomstandigheden... en lage investeringen in de olie- en gasindustrie. Zo'n anderhalf jaar geleden verdwenen er al 450 banen bij Herema. De man die zondag werd opgepakt voor betrokkenheid bij de dood... van de 17-jarige Orlando Boldewijn is weer vrijgelaten. De 27-jarige man uit Den Haag blijft wel verdachte in de zaak. Hij is de afgelopen dagen gehoord over zijn betrokkenheid bij de dood van Orlando... De jongen van 17 uit Rotterdam kwam in februari na een afspraak met een nog onbekende man uit Den Haag niet meer thuis. Een week later werd zijn lichaam gevonden. Regeringspartijen D66 en ChristenUnie willen een onafhankelijk onderzoek naar buitenlandse geldsteun aan Nederlandse moskeeën. De partijen denken dat eerder onderzoek is tegengewerkt door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Zo zouden onderzoekers geen toegang hebben gehad... tot lijsten waaruit blijkt dat moskeeën miljoenen euro's hebben gekregen... uit Saudi-Arabië en Kuwait. Het weer, vooral ten noorden van de grote rivieren... valt er vanavond af en toe nog wat regen. Verder is er veel bewolking. Vannacht trekt de regen weg naar het zuidoosten. Morgen af en toe zon, in de middag stapelwolken en een bui... mogelijk met onweer, tot 11 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal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 De grootste collectie Mouwlengte 7 overremden vind je op Mouwlengte7.com. 100% kwaliteit, de meeste keuze en persoonlijke service. Mouwlengte7.com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 Uw houtwerk 10 jaar lang optimaal beschermd met Sigma S2U Allure. Ga naar thuisin.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Geo Lippens en Herman Wichter. Welkom terug bij Langste Lijn en Omstreken met de eerste halve finale van de Champions League. Liverpool ontvangt AS Roma, oftewel de ploeg van Jorginho, Wijnaldum en Virgil van Dijk tegen die van Kevin Strootman. Na half tien horen we welke liederen in Nederland het beste typeren en dus terecht kunnen komen in het te vormen songboek, het liedjesboek van Europa. We zijn er tot 11 uur vanavond. Meekijken kan uiteraard via de webcam op nporadio1.nl. Dan gaan we natuurlijk terug naar de wedstrijd. Op Enfield Liverpool tegen AS Roma. Arman Aseroglu, Jeroen Elshoff zijn uh, onze verslaggevers. En Jeroen, um, ja, net was Wijnaldum nog niet op het veld te bewonderen. Daar is verandering in gekomen? Ja, hoe raak je het zo? Het is inderdaad ja. veranderd. Dat is treurig, want we kijken nu namelijk naar een uitvaller met heel veel pijn. Oxlade-Chamberlain. Die is ontzettend hard geraakt of verkeerd uh, terechtgekomen op zijn knie. En dat betekent dat hij door een blessure moet uitvallen. Daarvoor in de plaats is gekomen nu Wijnaldum. Dat is voor Wijnaldum heel prettig. Maar voor Engeland en Liverpool niet zo. Want Oxlade-Chamberlain is een belangrijke klacht voor Liverpool. En ook voor de Engelse nationale ploeg. En misschien komt zijn wereldkampioenschap wel in gevaar. Want het ziet er naar uit dat het echt een heel ernstige knieblessure is. Voor de middenvelder van Liverpool en van de Engelse nationale ploeg. Ondertussen valt AS Roma aan heeft een beetje gebruik gemaakt van de verwarring ontstaan op het middenveld bij Liverpool. En dat leidde tot de schot van Kolarov die uh, poging. Daar had Karius de doeman heel erg veel moeite mee. En het schot belanden op de lat. Bijna de voorsprong voor A.S. Roma. Dat het helemaal niet zo slecht doet in de eerste 20 minuten van deze wedstrijd. 0-0. Maar dus heel dicht bij de 0-1 geweest. Kolarov, ex-speler notabene van Manchester City. Ja, ze zijn echt van slag hoor bij Liverpool. Dat kan je zien. Milner, die uh, toch een beetje de kapitein is op het middenveld daar. Bij de Engelsen, die geeft ook aan. Aan zijn ploeggenoten. Rustig. Blijf nou gewoon doen wat we hadden afgesproken. Dan zijn we beter. Want het is Liverpool normaal gesproken beter dan AS Roma. Maar ik moet zeggen, die Italianen die komen steeds beter in de wedstrijd. En ze zijn op dit moment zelfs iets beter dan Liverpool. Dat dus nog steeds aan het zoeken is hoe om te gaan met het uitvallen van oxley chamberlain Nu Roma over de rechterkant met Florenzi. Die opent op links. Daar staat Zeko. Zes goals in deze editie van de Champions League gemaakt. Kan nu niet tot schieten komen. Moet even terug. Speelt de bal op Juan. Hij dan helemaal terug naar Manolas. En zo begint AS Roma eigenlijk opnieuw. Kan Liverpool die tijd misschien even gebruiken om de organisatie weer goed op orde te krijgen. Wijnaldum dus voor Lee Chamberlain. En een middenveld waar nu eigenlijk bijna geen doelpunten meer op staan. Wijnaldum, Henderson en Milner. Dat zijn drie mensen die heel goed uit de voeten kunnen als controleur. ...maar niet heel vaak scoren. Ja, ik kijk naar uh, al die fans van Liverpool... ...die klappen bij de trieste aftocht van Oxlade-Chamberlain... ...en ik denk, echt, ik denk echt dat we die voorlopig niet meer terugzien. we zijn uh, Arman en ik geen uh, doktoren. Dan hadden we hier waarschijnlijk niet gezeten bij uh, deze wedstrijd... Maar... We hebben wel het vermoeden dat het een uh, fikse knieblessure is. En we neigen zelfs een beetje naar een kruisbandblessure, Maar laten we hopen voor oxlade chamberlain dat dat niet het geval is. Want dat zou het jammer zijn als we hem niet terugzien op het wereldkampioenschap voetbal deze zomer in Rusland. En wat vervelend dus voor Liverpool. Ondertussen controleert Roma deze fase van de wedstrijd. Geeft uh, vanaf de linkerkant over een hele slechte voorzet. Dat is dan jammer van deze aanval. Maar halverwege de eerste helft heeft inderdaad zoals Arman al zei... Liverpool ontzettend veel moeite met het terugkrijgen van de controle waar het in de openingsfase dus nog wel een paar keer schoot met Firmino voorlangs, met Salah die de doelman vond, maar daarna is het eigenlijk Roma dat aanvalt dat ook balbezit heeft en dat zal klopt niet tot tevredenheid stemmen. Ook deze lange bal komt weer niet aan. Er volgt wel een ingooi voor Liverpool, maar. Druk zetten en combinatie het combinatievoetbal. Power het powervoetbal van Liverpool zien we nog niet. Nee, zeker niet zoals we wel zagen in die kwartfinale tegen Manchester City. Want dat was echt een voetbalshow. Met name in die eerste helft. Toen klopte alles bij Liverpool. En City wist eigenlijk gewoon niet waar het het zoeken moest. Het werd helemaal weggespeeld. En dat gebeurt nu absoluut niet bij AS Roma. Ingooi voor Liverpool aan de linkerkant. Bal gaat naar Virgil van Dijk. Komt dus hem helemaal terug op zijn maatje centraal achterin. Lovren via Henderson. Dan de bal naar de rechterkant. Naar Trent Alexander-Arnold. Die steekt de middenlijn over en opent dan maar op links. Waar Andy Robertson staat. Het zijn de twee minder bekende spelers in dit elftal van Liverpool. De twee bekste schot Robertson. 24 jaar en Alexander-Arnold. Engelsman nog jonger 19. Als hij het heel goed doet de komende weken. Zou hij nog wel eens meegenomen kunnen worden. Door Gareth Southgate naar het WK. Voor Engeland, maar dat is nog een beetje de vraag. Van Dijk nu centraal achterin. Bal breed naar Lovren. je ziet aan Liverpool dat ze het gewoon niet weten. Dat de bal rondgespeeld wordt zonder echt idee. Roma heeft eigenlijk op dit moment geen enkel probleem met de ploeg van Klopp. En dat moet ja, Liverpool toch tot onrust stemmen. Want dit is niet zoals Liverpool op Anfield normaal gesproken voor de dag komt. Nu een bal naar voren richting Salah. Wordt vastgehouden door Juan. Worstelt zich vrij. Kan hij de bal ook in de ploeg houden? Ja, aan de rechterkant van het veld. Mal met Salah Speelt hem even terug. Komt er dan nog een voorzet? Misschien van Alexander Arnold. Die komt er, maar wordt weggekopt. Centraal achterin door Manolas. Ja, dan komt zelfs een counter aan met uh, wat mogelijkheden. Al uh, steekt Liverpool daar snel een stokje voor. Ja, die ballen vanaf de zijkant dat vinden ze bij Aas Roma wel prima. Kopsterke Manolas, 1,86 meter 86, ruim. Kan uh, daar gemakkelijk die ballen wegkoppen. Dus wat dat betreft lukt het Liverpool nog niet om gevaar te stichten. En ook nu, als uh, Strootman er kort op zit bij Wijnaldum, leidt Liverpool balverlies. Op het middenveld. Dan moet Liverpool heel hard werken om de bal terug te krijgen. Dat lukt. Onder de neus van Brieg wordt de bal gespeeld. En dus kan Liverpool nu toch aan aanvallen denken. Met Salah is dat Hens. Nee. zegt De scheidsrechter Juan raakt die bal misschien wel met de arm. Maar de arm hangt langs het lichaam. Liverpool heeft de bal wel terug. En probeert nu aan te vallen. Het is heel onrustig. Structuur. Ontbreekt een beetje voor je gevoel. Het hoort allemaal bij de spanning, bij de nervositeit van deze wedstrijd. Met nu weer een voorzet over Mané heen. In de handen van de doelman Alisson, die Braziliaan onder de lat van Azeroma... In ieder geval weer wat aanvalsdrang bij Liverpool. Maar grote kansen, nee, daar leidt het nog niet toe. Ja, zo is wel opvallend die Alisson. Dat is eigenlijk een naam die we misschien niet zo heel goed kennen. Maar is een fantastische keeper die uh, toch door veel kennis ook in één adem genoemd wordt. Met de allerbeste van de wereld. We gaan hem ongetwijfeld bewonderen op het WK. Dan gaat hij laten zien wat hij allemaal kan. Houd Ederson van City achter hem op de bank in de nationale helft. Eerst de gele kaart van de wedstrijd is voor een andere Braziliaan. Voor Juan. Want die haalt uh, Sadio Mane, de man uit Senegal, er onderuit. Een gemene tik op de enkel. Dat doet uh, pijn bij Sané. Geel dus voor Juan. En een vrije trap voor Liverpool. Meter of 10 buiten het 16-meter gebied van Aasro. Maar Liverpool komt weer wat meer in de wedstrijd. Lijkt nu wel een beetje geaccepteerd te hebben dat Oxley Chamberlain uit de wedstrijd is. En weet zelf ook wat beter nu wat te doen. Wie staan er bij die vrije trap in de 26e minuut? Ik zie Salah. En die kijkt naar Alisson. Hij is in overleg met James Milner. Het kan ineens. Het is wel heel ver. Een meter of dertig. Maar Salah... Die kan heel veel. Ik ben heel benieuwd of hij het in één keer aandurft. Ja, handje voor de mond. Overleggen. Ja, stel je voor dat iemand het ziet. Ik zou zeggen, knal de bal er maar gewoon in. Of wordt het een uh, tikje breed? Milner gaat het toch doen. Gooit de bal richting het 16-meter-gebied. Waar Van Dijk mee is voor de kopkracht. Maar de bal komt niet goed genoeg voor. Krijgt uh, Liverpool een herkansing? Ja, want het balbezit is opnieuw... Voor Liverpool dat de aanval zoekt. Het zijn nu gewoon lange halen, snel thuis. Het 16 meter gebied in. Ook omdat Van Dijk daar nog staat. Maar de Italianen hebben dat goed voor elkaar. Van Dijk dekt nu goed door. Dus heeft Liverpool weer de bal terug. Dus het is nu wel druk van Liverpool. Met veel balbezit vanaf de zijkant. En nu via Salah het 16 meter gebied in. Maar daar is het ontzettend druk. Zeven Italianen. Dit is wel een aardige bal, maar Alisson komt. Zoals Armando zei, is echt een hele, hele goede keeper. Daar gaat uh, Brazilië heel veel aan hebben straks in Rusland. Brazilië heeft een historie van een aantal goede keepers. Ook van een aantal ballenvangers. Maar dit is er één hoor, die Alisson. En deze bal vangt hij makkelijk. Zodat Roma weer kan denken aan een aanval richting het doel van die andere doelman. Karius, de Duitse onder de lat van Liverpool. Ja, een van de keepers heeft Nederland nog heel veel profijt van gehad ooit. Hè? Julio César, die uh, stopte onlangs. Maar dit is toch iemand die uh, eigenlijk wel wat sterker is. Kunnen we nu wel concluderen. Deze Alisson, die nu uh, even niet aan de bak moet. Want er is een uh, ingooi voor AS Roma. Voor Florenzi. Aan de rechterkant van het veld. Die is even in overleg met De Rossi. Stuurt hem weg. Wil de bal iets verder gooien. dan. Zij gooit hem op Naing Hij dan wel naar De Rossi. Die heeft gelijk al gezien dat er heel veel vrijheid is. Aan de linkerkant van het veld. Voorzet komt richting Zeko van Kolarov. Maar de bal wordt weggehaald achterin door uh, Lovren. Francesco Totti niet meer op het veld bij AS Roma. Natuurlijk wel in het stadion. Schitterende aanname dit. De bal gaat naar Mané. Heeft uh, een kans. Stadion Mané met de openingsboor. Oh. Is hem over. Hoe is het mogelijk? Een enorme kans voor Liverpool. Na geweldig werk daar op het middenveld van Firmino. Die stuurt Mané daar weg. Heeft... Uh, alle ruimte, alle tijd om daar iets veel beters mee te doen. dan hij nu doet, kan hem zo nog afspelen op Salah. Maar hij doet het ineens, Sané. En hij schiet hem over. Wat een enorme kans voor Liverpool. Maar hij verprust hem, Sadio Mane. En daarom blijft het na 28 minuten tot woede, frustratie en ongeloof van Jurgen Klopp. 0-0 op Anfield.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 The Je kunt het heel ingewikkeld doen over songtitels. Je kunt het heel gemakkelijk maken. Van Velzen heeft gekozen voor een simpele. Love Song heette dit nummer. Tot 11 uur langs lijnen omstreken met een hoofdrol voor voetbal. De halve finale in de Champions League. Liverpool tegen Aas Roma. Arman Roglu en Jeroen Elshoff. Vermakelijk op dit uh, prachtige Enfield. 54.000 toeschouwers. Het worden er naar de volgende uitbreiding straks 60.000. Het is een... Fijne, prettige voetbalwedstrijd voor het publiek. Veel spannender dan de vorige ronde bij de thuiswedstrijd van Liverpool tegen City. Toen Liverpool veel beter was. Nu zien we wel een aantal kansen. 0-0 na ruim een half uur in de laatste minuten. Voor Liverpool met Salah. Die Adison dwong tot een redding. Die goede keeper dus. En daarvoor dus twee keer Mane met één goede paas van Firmino. Mane over en daarna uit de draai schoot hij hem bijna het stadion uit. Dat is knap, raakte de bal volledig verkeerd. Maar Liverpool meldt zich nu na een goede fase van A's Roma. Daadwerkelijk echt in hand op zich. En is dus de vraag of Roma dit vol kan houden tot de rug. En het antwoord is nee, want het is een doelpunt. Maar de vlag, die weer terug zit om de stok heen. En dat is maar goed ook, is omhoog. Dus het is buitenspel. Mane tikt de bal in. En die assistent die dus ruzie heeft gehad met zijn vlag. Als u later heeft ingeschakeld, die vlag was kapot. Dan heeft hij een hele tijd meestal klooien om die vlag weer om het stokje te krijgen. En nu heeft hij hem er dus omgekregen. En hij blijft erom als je hem omhoog steekt. En hij steekt hem terecht omhoog. Want de herhaling wijst uit dat Mané de doelpunt te maken. Dus geen feest hoeft te vieren. Doelpunt terecht geannuleerd. Maar het geeft aan dat Liverpool bezig is. Zo een 13 nou, iets minder. 12 minuten voorrust aan een hele goede fase in de wedstrijd. Op jacht is naar de 1-0. Die dacht gevonden te hebben, maar hij telt niet. Ja, toch geen uh, overbodige luxe dan zo'n vlag. Die inderdaad terecht de lucht in wordt gestoken aan de rechterkant van het veld. Liverpool nu opnieuw. Echt beter nu hoor in deze fase dan Aas Roma. Dat ook veel ruimtes weg heeft. Fimigno nu aan de linkerkant Een bal die indraait, maar Alisson ligt in de goede hoek. En heeft die bal te pakken, maar in de laatste 5-6 minuten hebben we al een schot of 6 gezien. Richting de goal van AS Roma. Dat is veel. Dat is te veel eigenlijk. En dat mag je als ploeg niet laten gebeuren. Maar ja, dat zei Manchester City ongetwijfeld ook. En er is eigenlijk geen houd aan. Als die voorroeder van Liverpool echt in vorm is en echt doet wat ze kunnen. Dan kan je het bijna niet stoppen. Nu opnieuw met Firmino. Salah die loopt al. Salah krijgt de bal van Firmino. Salah legt hem niet goed voor zichzelf klaar. maar nee ook niet. milder uit de rebound dan van 20 meter van de goal. Schiet in een blok aan Roma-verdedigers. En Roma kan de bal uiteindelijk ook wegkrijgen achterin. Via Fazio, Maing Golan. en dan Zeko. Maar Roma komt amper van de eigen helft af. 4-1 de nederlaag in Kam. Nou 0-0 nu op Anfield. En Roma probeert in de aanval te gaan. Dat lukt niet. Mane speelt de bal, zegt Krijgt de bal bij Firmino. Dan Salah, dan is die hele voorroeder genoemd. Salah met de schot oh. en de goal. Zitterend! Mohamed Salah juicht niet. Want hij scoort tegen zijn oude ploeg. Waar hij zoveel successen mee kende. Hij werd voor 40 miljoen overgenomen door Liverpool. En nu glanst hij. Schittert hij. En maakt hij een wereldgoal in de halve finale van de Champions League. Er was geen houder aan voor AS Roma. En zeker niet voor doelman Alisson. Op dit schot van Salah. Die hem vanaf de rechterpunt van 16 meter gebied In de kruising krult. Na 35 minuten op Anfield. Liverpool 1. AS Roma 0. Woerze. Zijn ze bij Aas Roma omdat uh, Strootman vindt dat Wijnaldum... ...die twee vervullen dus een hoofdrol in uh, de voorgrond... ...dat er daar een overtreding wordt gemaakt. Dat vindt Strootman, maar de scheidsrechter staat er met zijn neus bovenop... ...laat het doorgaan en de bal komt dus terecht bij die Mohamed Salah. Oh, oh, oh, oh ja. Dit is uh, schitterend. Het is radio, daar mag je niet stil zijn, maar het is iets om stil van te zijn. Zo'n mooie goal, dus we zijn niet stil, maar we denken wel in stilte aan deze bal... ...die via de onderkant van de lat in de kruising vliegt. De beste speler... Van de Engelse competitie. Gekozen door de spelersvakbond dit weekend. Salah. En hij bekroont die titel, die persoonlijke titel, hier met een schitterende goal. Het hoogtepunt in deze wedstrijd. En nog 10 minuten in de eerste helft. Het is zijn negende goal in het hoofdtoernooi van de Champions League. Scoorde ook al een keer in de kwalificaties. Maar nu staat hij dus in het hoofdtoernooi op negen. Dat is een gigantisch aantal, natuurlijk. Voor Mohamed Salah zijn 42e doelpunt in alle competities in dit voetbalseizoen. Een fenomeen echt deze man. En wie had dat ooit kunnen denken toen hij vorig jaar speelde bij AS Roma. Natuurlijk zei iedereen, goede speler. Dat dacht Liverpool ook. Maar 42 goals in één seizoen had eigenlijk niemand gedacht. Het seizoen. Van Mohamed Salah gaat dus nog naar het WK. En wat kan hij daar nog laten zien met Egypte. Liverpool heeft vleugels gekregen. Veel kansen dus. En nu die ene goal van Salah. Ze hebben opnieuw de bal aan de rechterkant van het veld. Met uh, achterin Lovren. Bal gaat weer gelijk naar voren. Naar Wijnaldum die goed invalt. Wijnaldum neemt de bal ook prima mee. Dan wordt hij door Juan. Nog even over de achterlijn gedikt. Roma geeft een hoekschop weg. Maar Roma zit diep, diep in de problemen. En komt niet onder de druk van Liverpool vandaan. Salah dus... Met de 1-0 en druk overleg op de Romeinse bank met Eusebio die Francesco en zijn assistent hoe dit nu op te lossen. Ja, het, het fijne van Liverpool is dat die 40 miljoen. dat bleek eigenlijk achteraf een kopie te zijn. Want daarna brak de gek de pas echt uit op die transfermarkt. En 40-0, ik denk dat die nu het vierdubbele waard is. Die Salah, is trouwens een goede hoekschop en een kopbal op de lat van Loveren. avond zeg, want is Liverpool hier dicht bij de 2-0? Ja, Liverpool weet natuurlijk ook. ...dat het handig is om uh, afstand te nemen ten opzichte van AS Roma als het daar de kans toe krijgt. Want wat overkwam Barcelona en het Olympico? Die werden na een 4-1... Thuis overwinning nog weggespeeld met 3-0. Dus niks is zeker in deze Champions League waar de gekste dingen gebeuren. Een thuiszegen met 2-3-0. Het kan nog allemaal anders lopen in de return. Maar voorlopig kan je wel zeggen dat na een wat moeizame fase... halverwege de eerste helft Liverpool nu toch al ruim een kwartier het heft in handen heeft genomen. Met die schitterende goal van Salah. En hier bijna de 2-0 van de Mee De centrale verdediger de Kroaat van 1,90 meter. Maar hij heeft pech... Wat hij raakt raakte lat. Ja, die moeizame fase kun je dan ook eigenlijk niet loszien van het uitvallen van Oxlade-Chamberlain. Gruwelijke knieblessure. Op het moment dat hij neerviel, wist je eigenlijk al einde wedstrijd. Probeerde nog wel overeind te komen, de Engelsman. Maar ja, dat was uh, onmogelijk om verder te gaan. Moest gewisseld worden. En Liverpool was echt even van slag. Wijnaldum kwam voor hem in de ploeg. Maar Liverpool heeft na die 5 tot 10 minuten het goede spel weer hervonden. En is nu dus de betere ploeg op Anfield. Nu is het Roma met Nainggolan. Forse tik daar op de enkel. Van is het Strootman. Er komt een kaart. Kaart aan in elk geval. Die kaart gaat uitgereikt worden aan Trent Alexander-Arnold. Dat is de eerste van Liverpool. Met de tweede die op de bon gaat. Want eerder kreeg Sadio Mane al een gele kaart. Strootman is inderdaad het slachtoffer. Maar het lijkt wel weer te gaan met de Nederlander. Hij vervult dus samen met Wijnaldem een Overtrol in deze wedstrijd. En wat is het al mooi dat we gewoon drie Nederlanders in deze halve finale van de Champions League hebben. Het is wel eens anders geweest. Ja, en als Liverpool doorgaat heb je er in ieder geval dus twee in de finale. Dat zou ook mooi zijn. Niks ten kostte van Strootman, maar twee is altijd mooier dan één. Als hij het Strootman natuurlijk naar die moeilijke fase die bij het Nederlands zelf al heeft gehad. En een Fase die heel lastig was in het begin van zijn carrière bij AS Roma. Met al die blessures natuurlijk ook wel grunnen. Maar voorlopig is het Liverpool dat weg is met Wijnaldum. Die meegeeft aan Mané. Mané wat doet hij? Probeert er langs te komen. Maar dat lukt niet. Weer een kans voor Liverpool. Mané beleeft niet zijn beste eerste helft uit zijn carrière. Want hij heeft toch al wat kansen gehad. Twee schoten om zeep geholpen. En hier zat toch ook meer in. Maar hij wil kappen. En dat kappen dat lukt hem dan op het laatste moment net niet. Waardoor uiteindelijk de bal in de hand is van Alisson aan de andere kant. Weer de collega van Alisson, Karius, die veel minder te doen heeft. Maar wat is het een wedstrijd die snel gaat? Wat speelt het zich hier af in de zesde versnelling? En wat is het een prettige halve finale? Wat gaat de tijd snel? Vijf minuten nog in de eerste helft. Dan komt Liverpool weer met een prima schot van Wijnaldum zelf. En een redding van Alisson. Ja, je kan je ogen niet dicht doen. Je kan niet knipperen Want voor het weet mis je iets. Ja, nu weer aan de rechterkant. Voorzet die belandt eventjes bij niemand. Bij Liverpool gaat over de achterlijn. En Alisson haalt opgelucht adem. Want hij kan weer even ademhalen. Maar ja, er is denk ik geen ploeg in Europa die een tegenstander zo kan wegspelen als Liverpool. Dat is echt prachtig om te zien. Als die aanvallers vooral het op hun heupen krijgen dan gaat het zo snel. Is het zo flitsend. Is het een soort wervelwind die je gewoon niet kunt stoppen. Wat een schitterend doelpunt. We zien het nog eens terug in de herhaling van Mohamed Salah. Ja we hebben het vaak over ballen die in de kruising belanden. Deze belandt echt in de kruising ook tot uh, grote vrede van Kenny Doglish. ...die ongetwijfeld op zijn eigen tribune zal zitten op Anfield. Nu een paas van Henderson richting Salah. Daar zit Manolas dan tussen. Manolas brengt zichzelf in de problemen Sané onderschept weer voor Liverpool. Tussen heel veel spelers van Roma in. bal gaat naar Milner, gaat er langs. Aan de linkkant van het veld komt dan De Rossi tegen Milner. Op de achterlijn zo ongeveer aan de linkkant van het veld. Moet wel heel ver naar de hoekvlag. Lijkt dan zichzelf dood te lopen. Geeft toch de voorzet met rechts. Is goed, maar buitenspel zegt de grensrechter wie's vlag werkt. Stok ook En dus wordt er gefloten door Felix Brieg. Vrije trap voor AS Roma. Ja, die Milner, dat is toch ook een uh, fenomeen. Ik, ik moet wel altijd een paar... terugdenken aan een paar seizoenen terug. Toen ik uh, toen commentaar deed van Barcelona, Manchester City. En Messi ergens op het middenveld de bal kreeg. En het is ongeveer de beroemdste poort uit de geschiedenis van de Champions League. Door de benen van James Milner. Die werd gedeclasseerd. Het zou zelfs het einde betekenen van de carrière van James Milner. Dacht iedereen... Die uiteindelijk ook weg moest bij City. Maar nu toch gewoon zijn werk goed doet. Heeft ook alle posities wel gehad in zijn carrière. Rechtsbuiten, rechtsbackspits. En nu heel nuttig is op het middenveld bij Liverpool. James Milner, 32 jaar. Ook geen international meer. Speelde zijn laatste in het land op het Europees kampioen. Eigenlijk daar ook afgeserveerd. Maar inmiddels uh, toch ook op weg met Liverpool. Om misschien wel de Champions League te winnen. Dat is een opmerkelijk verhaal. Zoals er dus meerdere zijn in het elftal van Liverpool. Waaronder die Salah. Die ook weg moest bij Chelsea bijvoorbeeld een paar seizoenen terug. Maar toen was hij nog veel jonger dan dat hij nu is. En nog lang niet zo goed als dat hij nu is. Die Salah, geeft hem de bal en dan gebeurt iets zoals hij nu ook weer de bal heeft. Hij houdt 1-2 Italianen af, zoekt de combinatie. Die vindt hij ook met Firmino, de bal aangeraakt hoekschop. Volgende ja. kans genoteerd, blaadje vol voor deze eerste helft. 43ste minuut, meer dan tien schoten wel op doel gezien. Meer dan... Uh... Twee handenvol kansen voor Liverpool. Eén doelpunt. Dat is eigenlijk te weinig. Daar mag Roma tevreden mee zijn. Maar Roma gaat op het tandvlees naar de rust. En die rust is nog 2,5 minuut weg. Het is weer zo'n uh, nieuw hoofdstuk in die rijke geschiedenis van Anfield. Waar zo schitterende wedstrijden zijn gespeeld in de Europa Cup. Nu dus een nieuwe in de 43ste minuut. Leidt Liverpool met 1-0. Als die hoekschop getrapt wordt. Lovren brengt hem bij de tweede paal terug. Maar eigenlijk iets te ver... In de doelbond. waar Alisson dus al staat. Die kan de bal vrij eenvoudig oppikken. Alisson die boos is op zijn medespelers. Want hij wil de bal sneller kwijt. Nu wacht hij toch even. En rolt hij hem dan maar rustig richting Fazio. Ja, het is wel opvallend als je naar het elftal kijkt van Liverpool. Dan zie je... Daar nou niet alleen maar wereldsterren opstaan. Je ziet veel nuttige voetballers zoals je terecht zei. Veel voetballers ook die we misschien niet al te goed kennen. En een drie flitsende spitsen met Salah, Firmino en Mané. Maar het is een echt team dat heeft Klop ervan gemaakt. Die nu al een paar jaar aan het roer staat in Liverpool. Nu weer een bal richting Salah. Wat doet Alisson daar? Die komt heel ver zijn doel uit. kopt de bal ook ruim buiten zijn eigen 16 meter. Biedt weg. Geeft Mazzo dat Mané hem niet kan oppikken. Fazio wel schitterende voetbeweging daarvan. Nijn Golan denkt hij zichzelf even in vrijheid. En dus schot hij naar de linkerkant. Naar Juan. Waar staat Zeko. Rond de penalty stip in de punt van de aanval. Dan uh, gaat uh, hij neer. Kolarov. En krijgt hij dan een trap. Of fluit Briege in het voordeel van Liverpool tegen Schwalbe Nee, Hens. Hens, of... Hens inderdaad. Ja, Kolarov gaat onderuit. Maar in dat proces raakt hij de bal met zijn hand. Vrijtrap. Liverpool is natuurlijk snel genomen. Want het tempo is weer krankzinnig ook. Bij de spel Vlag omhoog naar Paas van Firmino als je nog in de kleedkamer straks zit als je AS Roma bent... dan moet je denk ik toch echt aan het zuurstof. Want je hebt niet eens tijd om van het kastje naar de muur te lopen. En daar speelt Liverpool je in deze fase de laatste 20 minuten van de eerste helft, echt naartoe. En wat een kracht wordt er ook op dat middenveld geleverd. Maar de Romeinen houden, wat dat betreft, qua scoren wel knap stand. Want weten dat ze natuurlijk, als ze met 1-0 hier weggaan, mochten ze dit uh, zo houden. dan is er nog van alles mogelijk in de Olympico, in de thuishaven van Aas Roma. En daar moet Aas Roma het van hebben. Ze wonnen op vreemde bodem, Dit is alleen van Karabach. Voor de rest, een 3-3 bij Chelsea, dat was wel knap. Met doelpunten, maar voor de rest uh, geen mooie, geen goede prestaties. Het moet uh, echt komen van de duels in Olympico. En dat geeft AS Roma straks nog genoeg kans als de marge maar klein blijft vanavond. En misschien dat er nog ergens wel een doel met de haal valt met Zeco. Eindelijk weer een keer een aanval van Azeroma. Weggehaald door Van Dijk, die niet veel te doen heeft gehad. Achterin, het leidt gelijk tot een counter met Ferminio na een prachtige voetbeweging van Salah. Die hem namelijk in één keer bij de Braziliaan krijgt. Hij krijgt hem ook terug van de Braziliaan. Salah, wippertje! Oh, oh, oh. 2-0! Oh, oh, oh, en weer gaan die handen omhoog. Zo van, sorry, ik doe het niet expres. Ik verneder jullie niet met opzet. Ik verneder mijn oud-ploeggenoten niet expres. Maar het is mijn werk. Ik moet het doen. Eerst een bal in de kruising. Nu alleen op de doelman af. En hij wipt hem over Alisson. Wat een fenomeen. Wat een geweldige speler. Hulde voor deze Mohamed Salah. Wat een geweldenaar zeg. Ongelooflijk. Zo'n stiftje. Ala van Persie in de bekerfinale. Prachtig op volle snelheid. Met zoveel gevoel wipt hij hem over Alisson heen. En tergend langzaam. Hommels die dan over de doellijn en geen verdediger van AS Roma die daar wat aan kan doen. Weer dus een belangrijke rol voor Firmino die de bal daar prima klaarlegt voor Salah. Schitterend afgemaakt zeg. Ik denk dat de zuurstoftanks inmiddels klaar worden gelegd in de kleedkamer van AS Roma. Want ja, dit, dit verzin je gewoon niet. Hoe zij hier worden weggetikt in uh, Liverpool op Anfield in de stromende regen. Salah. Twee keer Salah, de oudspeler van Aas Roma. Met doelpunt 42 en 43 van dit seizoen. En dan kijken we naar Klop. En Klop, die kan dan zo mooi blij zijn. Die kan dan zo mooi juichen. 2-0 is het voor Liverpool. We zitten in de extra tijd van de eerste helft. Nog niet eens gezegd, die bedraagt twee minuten. En Daniele de Rossi, die, die Romein, de verpersonificatie eigenlijk van Aas Roma. Die weet het. Dit is uh, onmogelijk bijna om dit tegen te houden. Nog een. Veertigtal seconden op Anfield. Roma moet er gewoon voor zorgen dat het niet nog erger wordt. Want ze zijn echt rijp voor de slacht. Sala 1-0, Sala 2-0. Liverpool staat er comfortabel voor tegen A's Roma. Ja, wat een magische avond nu al op Anfield. En eh, Armand zei het al, weer een, hoogstuk, een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de historie van dit prachtige, prachtige stadion in Liverpool. Zo lang geleden neergezet. Geopend in 1884. En je kan er boeken vol... Van overschrijven. Sterker nog, die boeken zijn ook geschreven. En je zou ze allemaal willen lezen. En dan komen dus nieuwe boeken aan. Want wat is dit weer een avond? Zo'n 10 uh, seconden nog in deze eerste helft. Sterker nog, het zit erop. Het was genieten geblazen. Iedereen staat op Anfield. En iedereen uh, heeft applaus. Applaus vooral voor Mohamed Salah. Met twee schitterende goals. Heeft hij Liverpool op een 2-0 voorsprong gezet. De finale is nog ver weg. Maar wel gevoelsmatig binnen handbereik voor Liverpool. 2-0 na één helft. NPO Radio 1. Even ademhalen dus. Mark Hock is inmiddels aangeschoven met het nieuws. Bij offshorebedrijf Herema verdwijnen waarschijnlijk 350 banen. Het Bedrijf sluit niet uit dat erbij gedwongen ontslagen vallen. Herema stopt met het installeren van oliepijpen op zee. Dat is volgens het bedrijf nodig vanwege lage investeringen in de olieindustrie. Israël heeft de deportatie van tienduizenden Afrikaanse vluchtelingen opgeschort. Zo maanden zijn gewerkt aan plannen om de vluchtelingen uit te zetten... maar alles is nu stilgezet. Mensenrechtenactivisten hadden een zaak aangespannen bij het Hoge Rechtshof... waarop de hoogste rechter liet weten dat deportatie naar een derde land... inderdaad niet kan zonder toestemming van de migrant. Rusland is van plan om 17 Syriërs naar Den Haag te halen... die te zien zijn op videobeelden van de vermoedelijke gifgasaanval in Douma deze maand. Rusland zegt dat die beelden in scène zijn gezet... door een Syrische organisatie die steun krijgt van westerse landen. En de man die gisteren in Toronto met een busje inreed op voetgangers... heeft in de rechtszaal nauwelijks emotie getoond. Over het motief voor zijn daad zei hij niets. Hij moest voor het eerst voor de Canadese rechter verschijnen. Hij wordt aangeklaagd voor tien moorden en dertien pogingen tot moord. Langs de lijn en omstreken straks meer Liverpool tegen Roma. Maar eerst deze vraag. Welke Nederlandstalig uh, liedje, nummer, representeert, representeert ons land het beste? Is dat deze? Of is dat toch huid, deze? Huid, wit, en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Of Is het toch het dorp? Thuis heb ik nog een ansichtkaart waarop een kerkenkar met paard, een slagerij, J van der Ven. Ja, tot 20 mei worden alle Nederlanders uitgenodigd om zes nummers te kiezen die symbool staan voor de Nederlandse cultuur. Die krijgen een plek in het allereerste liedjesboek van de Europese Unie, het EU Songboek. Elf andere Europese landen gingen ons al voor. En vandaag zitten hier de twee mensen die de Nederlandse verkiezing begeleiden. Christiane Niemeyer verbonden aan de Hoogschool voor de Kunst in Utrecht. En Lieuwe Noordam van het Prins Klaus Conservatorium in Groningen. Welkom allebei. Dank je wel. Uh, even voor de duidelijkheid. Dit heeft niks te maken met het Eurovisie Songfestival. Even voor mensen die door, door elkaar gaan. Uh, nee, helemaal niks. Het zijn uh, puur liederen. En het gaat niet om de meest trendy, om de meest hipste... of wat dan ook het gaat om het lied van verschillende categorieën. Ja, er zijn zes, mooie zes categorieën. Zes categorie, ja. Ja. Liefdesliedjes, natuur en seizoenen. Uh, vrijheid en vrede. Wat hebben we nog meer? volksliedjes, geloofsliedjes en kinderliedjes. En, en wij Nederlanders mogen dan kiezen wat de liedjes zijn die het beste ons land... dus niet, het gaat niet per se om het mooiste liedje... maar het liedje wat het beste ons land vertegenwoordigt? Nou, het gaat niet om degene wat je het zelf het mooist vindt... maar wat jij vindt... welk liedje wil jij dat de rest van Europa leert kennen? Ja, want dat is een beetje het doel. Dat is eigenlijk het doel, ja. Elkaar beter, meer leren kennen, meer van elkaars cultuur. Het is eigenlijk een... Uh, ja... Een soort museum, museum, eigen museum, maar dan van liedjes. Mm. Je, je noemde net al de categorie geloof. Je, ja, je zou kunnen zeggen dat die in Nederland. met de ontkersting, nou niet echt enorm uh, relevant meer is. Of, of zie ik dat verkeerd? Nou, dat blijkt misschien ook wel aan het aantal liedjes dat is aangedragen. Want er mochten er negen op en uh, er zijn er zeven aangedragen. Ja. Dus dat, dat, dat, dat tekent het misschien wel een beetje. Ja, klopt. Wie maar heb... dat kan nog, hè? Wie is... hebben die nominaties eigenlijk uh, tot stand gebracht? Die liedjes die zijn um, in eerste instantie door een grote groep mensen in uh, Nederland aangedragen. Dat waren er ook heel veel. En dat hebben we uh, geprobeerd via een aantal conservatoria, een aantal pabo's. Daar hebben wij contacten. Dus daar hebben studenten en docenten hebben gewoon op die zes categorieën zoveel mogelijk liedjes aangedragen. Dat dus waren... mensen die eigenlijk vakmatig gewoon met ja. muziek bezig zijn. Ja. Waarom niet de gewone burger? Had ook gekund natuurlijk. Hè? Dan wordt het een ja. pol. Ja, Um, de, de keuze van de initiatiefnemers van, van, dit, uh, van dit boek, dat zijn uh, Drie Denen en de Italiaan, die zijn hiermee begonnen in 2014. Die hebben in alle lidstaten uh, van de EU hebben ze vooral conservatoria benaderd met het idee van, nou, uh, die zijn in elk geval breed georiënteerd op muziek en die kunnen dan, die hebben waarschijnlijk ook een netwerk. En uh, laten we dan op basis daarvan kijken of we een, een uh, grote hoeveelheid krijgen en daar mensen uit, uh, alle mensen in Nederland uit laten kiezen. Ja. Wat, dus wat uiteindelijk... zijn de criteria trouwens geweest hè, om tot deze mooie lijn te komen? Uh, eigenlijk waren er geen criteria. Het enige wat er was waren zes verschillende categorieën. En, we hebben en mensen... Nederlands. Het moest Nederlands zijn. Nederlandse componist, ja. Nederlandse tekstschrijver. En dat is niet helemaal nou, gelukt. Het we is hebben, niet altijd gelukt. We hebben de ontheffing van een <laughs> ja. welk nummer? Ja, het dorp bijvoorbeeld. Het dorp is op een Franse melodie. En, ja. en, en uh, het is weer voorbij. De mooie zomer is van een. Uh, Frans-Amerikaan, Frans-Canadees. Betekent dat dan men... ook dat er, dan, dat er zo, zo weinig uh, geschikte liedjes waren... dat we over zijn gestapt op vertaalde liedjes? Nee, nee, maar dus waren, dit zijn liedjes die inmiddels zo ingeburgerd zijn. Voor ja. het midden in de winternacht, dan zeg je toch... ja, dat is echt een Nederlands liedje. Ja. Uh, uh, Katalaans. Ja. En, en ik denk ook wel een beetje dat de geschiedenis is... van, van onze, onze liederen, dat we die overal vandaan gesnoept hebben. We zijn ook wel een beetje Nederlands natuurlijk. Maar het ja. moet wel we zijn iets zijn, zijn wat in het collectieve geheugen zit... Ja. Ja, ja. Ja, dat je ja. meteen zegt, oh ja, natuurlijk, die hoort Juist. erin te staan. Ja. Ja. Uh, laten we hebben over een van die categorieën. Uh, de liefdesliedjes bijvoorbeeld. Wat staat daar zo ondertussen? Ja, ja dat waren er uh, aanvankelijk erg veel. Um, en dat is uh, teruggebracht door te kiezen tot, een, uh, nou, tot een, een, een achttal. En bijvoorbeeld, uh, ik heb je lief, van Paul de Leeuw. Hmm. En uh, vluchten kan niet meer. Pastorale. Dus, ja, Vluchtenkruin niet meer is op zich wel uh, opvallend ja. dat dat door vrij veel mensen is genoemd, wat oorspronkelijk geen liefdesliedje is. Maar omdat mensen daar blijkbaar toch die associatie mee hebben. Uh, dus dat staat erop uh, telkens weer. En Prachtig. natuurlijk, alles is liefde. Ja, uiteraard. Maar wat mij wel opvalt, hè, als ik het lijstje hier zie, en inderdaad die acht liefdesliedjes, ze zeggen het zijn allemaal top 2000 liedjes. Is dat toevallig? Nee, ja, vind je vluchten kan niet meer een top 2000 liedje? Ja, volgens mij staat hij er wel in. Ja. Het is echt een liedje zeg maar dat door heel veel Nederlanders ja. Ja, herkend wordt... en, ja. en, en ook wel ja. gekozen wordt als mooi liedje. Ja, dat zie je, dat zie je eigenlijk bij alle liedjes in alle categorieën... dat het wel een soort... Ja, het vertegenwoordigt toch een collectief geheugen van de Nederlanden. Ja, dus kom misschien... je toch wel bij wat oudere liedjes uit, hè? Dus ik zie bijvoorbeeld bij kinderliedjes... Alle eentjes zwemmen in het water. <lacht> of waar ik me als het verrek, in Holland staat een huis... dat klinkt natuurlijk heel Nederlands... maar dat is in Holland staat een huis, in Holland staat een huis... in Holland staat een huis, ja, ja, van je... Singela, singela, hopse, is, het het handstand. Handstand. is inhoudelijk niet heel in, uh, indrukwekkend? Nee. Maakt dat dan niet uit? Maar, maar ken jij dan een heel indrukwekkend kinderliedje? Inhoudelijk? Nou, ik vind bijvoorbeeld... Uh, <laughs> nee, ik zag in het lijstje ook staan Dikketje Dap. Dat vind ik wel een heel leuk fantasierijk nou, liedje. Goeie nieuws is, Dikketje Dap staat echt met stip bovenaan. Yes. Ja. In de totale lijst of ja. alleen in deze categorie? Nee, nou ja, we, zijn de nu, we zijn nu uh, uh, vier dagen online... Ja, dus je kunt, uh, je kunt stemmen op uh, eu EU-songboek.org. Um, en in die vier dagen hebben al meer dan 1500 mensen gestemd. En wij krijgen af en toe even een overzicht van uh, de initiatiefnemers. Die houden dat in de gaten. En we weten dus dat dikketje dop. Maar van, is, uh, van alleen kinderliedjes of van alle liedjes? Nou, we nee, hebben nu van drie categorieën hebben we, hebben we de stemming binnen. Maar hoe ga je dat dan? Want het, die liedjes worden op een gegeven moment vertaald. Ja. naar het Engels, zodat iedereen het kan meezingen. Maar dick hoe je ga je? Dap. Dick it your dap? <laughs> ja, dat weet ik ook niet. sitting is on the trap. Uh, on the, nou, hoe ga is je? mensen is die jou gaan vragen? Je ja. doet het echt heel goed. Ja, ja vooral trap is echt een, ja. Goed. Ja, is een goed woord voor uh, trap. Maar hoe, dat, ja, dat, dat kun, sommige dingen kun je toch niet vertalen? Nee, je moet het zo zien dat uh, er komt een vertaling van de tekst. Maar dat zal geen vertaling worden die je ook daadwerkelijk kunt zingen op de melodie. Want daarmee moet je toch wel heel erg uh, gaan schipperen met een, met een tekst. Ja. Dus uh, de melodie uh, blijft met de oorspronkelijk Nederlandse tekst. En er komt een vertaling bij in, in grote lijnen waar het liedje over gaat. En soms zal het een hertaling zijn. gewoon het, het, het, het, Een beetje herscheppen van het lied wat de, de, dezelfde sfeer heeft. Maar je, je kunt, alle grapjes kun je natuurlijk nooit... In, in, in een buitenlandse taal exact vatten. Maar is dat dan? niet jammer, omdat je daarmee toch uiteindelijk de rest van Europa niet echt bereikt ja, met, met de kern van het liedje? Nou, dat is nou de, de, de, de kunst om goede hertalers, ja. ik weet wel een paar, eh, goede verslagen. Dus en moet wel goed klinken, hertales. Ja, in het moet lekker klinken, ja. ja. Ja, ja. Nog even trouwens. We, we hebben het net opgezocht. daar hebben een redactie voor. 1212 in de top 2000. Vluchten kan niet meer. <lacht> Zij, Zij staat er echt in. Ja. Ja. Ja, wat wel leuk is om misschien nog om te vertellen... dat uh, uh, die verschillende categorieën... dat dat ook uh, verschillend speelt in verschillende landen. Dus bijvoorbeeld, uh, we hebben begrepen dat uh, in Zweden... Uh, merk je dat daar de categorie natuur... Echt oververtegenwoordigd is in de liedjes, omdat dat daar een hele duidelijke rol speelt in de, in de Zweedse cultuur. En uh, dat in Ierland uh, strijdliedjes was geen enkel probleem. Er kwamen heel ah, ja. veel strijdliedjes uh, naar voren. En bij ons was dat echt uh, met, uh, met kop en schouders, waren dat liefdesliedjes. Ja, dus, uh, ja liefdesliedjes. Ja, dus. Heb je, uh, je zei: ik weet van een aantal categorieën wat op dit moment. De meest populaire liedje. Heb je dat ook van liefdesliedje of van een van de andere categorieën? Nee, helaas. Die nee. hebben we nog niet. Welvrijheid wel en vrede. Oké, okay, daar staat onder andere bij over de muur. 15 miljoen mensen. De ja. speeltuin vrij. De speeltuin, uh, ja. Iedereen is de wereld zwart-wit. Ja, en dan is het... Uh, dat is wel een beetje uh, kile kile. Maar 15, ja. 15 miljoen mensen uh, ah. staat bovenaan. ja. Hij is en, heel gedateerd, want het zijn er al lang geen 15 miljoen. Nee, nee maar we kunnen net zo goed 17 miljoen mensen van maken ja. natuurlijk. Het is wel een leuke interpretatie, want je zou kunnen zeggen... vrijheid en vrede, dan gaat het altijd over... De bevochten vrijheid uh, Op fietsen is gewoon de vrijheid van ieder ja. individu lijkt wel. Ja. Hè? Lekker ja. buiten ja. zijn. Ja, ja. En ja helaas kom, is, komt hij niet hoog. Nee. nee. We moeten Daniel nog een beetje proberen te stimuleren. <laughs> ja, ja. Bij deze pluggen we hem. Oh, oh, Over de Nederlandse taal trouwens gesproken. Hè? Van, zijn we wel het goede land voor dit soort uh, uh, ja, verkiezingen voor dit soort muziek? Want we houden als Nederlanders toch eigenlijk als je kijkt vooral van Engelstalige muziek. Kijk naar de hitparades. Ja, maar we houden ook wel van rijtjes maken. We, we maken het ook overal, we renken alles toch? We, we, we gooien alles in rijtjes en <laughs> ja, we renken alles. Dus we, daar zijn we toch wel een beetje Ja, van. dus het kan. Een... Ja. Want hebben jullie al de liedjes gehoord die in andere landen hebben gewonnen? Of, of, of zijn ze daar nog niet zo ver? Ja, uh, sommige zijn er wel. Uh, Engeland was al klaar met heel veel Ze zaten in de, bovenste, uh, in de zes gekozen. Alleen die, die Engeland is eruit gegooid vanwege de Brexit. Aha, de dus ze mogen niet meer Geen doen. EU? Nee, nee. nee. En, en, en de grap, hoort ook weer? Uh, het ja, nee, ze, de, de initiatiefnemers willen nog wel één grapje maken. Dus Engeland gaat eruit. Maar ze laten nog één liedje laten ze staan. En dat is Old Lang Sign, En dat begint met... Should old acquaintance be forgot? Uh, met als grapje van, ja, je moet je oude kennis niet vergeten. Met als uitnodiging, als jullie nog terugkomen, <laughs> dan mag je het niet Dan, dan, dan gaan we hello goodbye <laughs> draaien. <laughs> ja. Ja. Welcome. Uh, in Nederland gaan wij uh, kunnen stemmen. We kunnen onze mening geven. Wat de liedjes zijn per categorie. Ja, die, die, die moet je. Ik heb het overigens al gedaan. Dus, uh, mooi ik, ik tel al mee. Ja. Uh, uh, en dan? Wat gaat er dan gebeuren? nou dan, uh, uh, dan. De, de bovenste zes. Die worden gekozen. Die worden vast nog een keer gescreend van alles, alle kanten, uh, of, of, of het werkelijk te uh, passend is en of ze kloppen. Dan zullen ongetwijfeld de rechten worden geregeld... en dan worden ze opgenomen in het boek. Er wordt de vertaling gemaakt. En volgend jaar, mei, 9 mei, komt het boek uit. Dus dan komen we terug en laten we het zien. Ja. Wow. Zullen we eens gaan luisteren nice trouwens, naar een van de liedjes? Want dat is ook wel leuk. Ja. Ja, even even, even ja, welke, gewoon onderbreken nice. een van die uh, liedjes die volgens jullie inderdaad heel hoog staat.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 Op dat hele kleine stukje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 en niemand die... 15 miljoen mensen, Fluitsma en Fantijn. Een van die nummers die dus uh, misschien wel in het, uh, het EU-songboek komt. Uh, mensen die willen stemmen, Christiane, nog even voor de zekerheid. Waar, waar kunnen die naartoe? Die kunnen gaan naar eu-songboek.org. Je bent er ongeveer drie minuten mee bezig. Heel leuk om te doen met elkaar in de kroeg of een verjaardag of in de keuken. Dus ga naar eu songboek.org. En dan gaan we het zien straks... welke zes liedjes namens Nederland... in dat, uh, in dat liedjesboek uh, komen. Dankjewel, Christiane Nieuwmeijer... Uh, en het uh, Noordam. Fijn dat jullie hier waren. Succes ermee. Ja. En dan gaan we gewoon weer voetballen... want de tweede helft is inmiddels... begonnen daar in Liverpool. Liverpool... tegen A.S. Roma, Arman Afsoroglu en Jeroen Elsoff zitten er ja. weer klaar voor. Ja, we hebben geen tijd om op... eusongboek.org uh, te gaan zitten... want uh, deze wedstrijd laat helaas niet toe... dat je eventjes afgeleid bent... en aan iets anders denkt. Dus... Uh, zijn we inderdaad begonnen aan de tweede helft? 2-0 staat het voor Liverpool na de Mohamed Salah show in de eerste helft. Liverpool heeft Roma opgevreten. En Roma moet nu proberen iets te doen aan die 2-0 achterstand in de eerste minuten van de tweede helft. Maar het moet vrezen. Voor direct de volgende klap. Want de bal ligt op een meter of 25. Recht voor het doel van Alisson. Een vrije trap dus voor Liverpool. En daar staan wat uh, talenten achter de bal. Waarvan er 1 of 2 heeft gemaakt. Ja, Mohamed Salah is dat natuurlijk. Milner ook. En ik zie uh, Firmino er ook bij staan. Maar oh ja, alle bal op Salah zal toch het devies wel zijn van AS Roma. Of Alexander-Arnold. Die staat er ook bij. Het wordt toch de Engelsman die het uiteindelijk probeert. Die schiet hem in de muur. Hens. Appel voor Hens van Alexander-Arnold. Niet uh, gehonoreerd door Brieg. En dus een ingooi van AS Roma. Of Liverpool aan de rechterkant van het veld. Roma heeft gewisseld. De toch vrij onzichtbare Cengiz Under. Die zo talentvolle Turk is gewisseld in de rust. En de jonge Duitser Patrick Schiek is voor hem in de ploeg gekomen. Iets meer aanvalskracht wellicht. Want Under kwam echt niet in het stuk voor in de eerste helft. Alexander-Arnold nu voor Liverpool aan de rechterkant lukt niet om zijn tegenstander Naing Golan voorbij te gaan. Komt een ingooi aan voor AS Roma. Lukt het ze om iets terug te doen? Ze maakten een goal in Camp Nou. Dat was een goal die cruciaal bleek uiteindelijk. De 4-1. En die ene goal die was genoeg voor Roma na de 3-0-overwinning in Olympico. Om deze halve finale te halen. Een doelpunt zou ontzettend welkom zijn voor de Italianen. Maar ze leveren de bal ook weer nu snel weer in bij Alexander-Arnold. Ja, ik denk dat Klop toch heeft gezegd... jullie weten wat er is gebeurd met Barcelona... Niet verslappen in die tweede helft. Niet denken 2-0 is eventueel voldoende. Vreed ze gewoon maar op. Het is mogelijk, waarom ook niet. Want zoveel kansen heeft Liverpool gehad. Wel veel schoten van afstand. Maar de echte doelrijpe kansen. Die gingen er eigenlijk bijna allemaal in in het 16 meter gebied. En ook nog een afgekeurde goal voor Mané. Dat was overigens terecht. Maar het gaf wel aan dat Liverpool niet te houden was. En nu dus probeert door te gaan in die eerste minuten van de tweede helft. Met nu een overtreding gemaakt op de loofren. En dat betekent dat de eerste contacten van die invaller niet echt, van die Schiek, niet echt succesvol zijn. Want hij probeert niet bij de bal te komen. Maar komt niet eens in de buurt. Een tikje wat hij uitdeelt. Levert Liverpool inmiddels genomen vrije trap op lange bal naar voren. Maar nee, die komt niet in het duel. Dan moet op het middenveld Wijnaldum het oplossen. Hij houdt heel erg goed en sterk af. Geeft hem aan Van Dijk. Van Dijk peert hem gewoon naar voren de zijlijn over. Om onder de druk van Roma vandaan te komen. Overigens die Firmino is natuurlijk ook ontzettend belangrijk. Want wat is hij aan het voeden. En met voeden bedoel ik. Wat geeft hij toch een kans aan die Salah. Zoveel keren assist heeft hij al gegeven aan die Salah. Die daardoor kan uitblinken. Het klopt allemaal daar voorin bij Liverpool. En dan vergeten we het. Maar nee. hoe die een paar grote kansen heeft gemist in de eerste helft. Want dat is eigenlijk hetgene wat nog ontbreekt. Een succesvolle actie van hem. Ongetwijfeld gaat dat nog gebeuren in deze tweede. helft? Ja, dan vergeten we eigenlijk ook nog Oxley chamberlain Die zo mooi scoorde tegen City, maar geblesseerd uitvurde in deze eerste helft. Prachtig afstandsschot toen van Oxley chamberlain Maar nu dus met het op en een zware knieblessure al vroegtijdig naar de kant gegaan. Hoekschop voor Liverpool nadat Salah en Mané niet tot schieten komen. Roma werkt de bal weg. Salah neemt Hoekschop kort op Milner. Milner naar Alexander-Arnold. Die brengt de bal in 16 meter meterbied weggekopt door De Rossi. Die dan uh, op het moment dat die de bal wegkoopt, Daarna gelijk zijn haar even goed doet. Want dat is de Rossi natuurlijk ook wel. Nu een overtreding gemaakt bij Liverpool. Zeko die uh, krijgt een duwtje in de rug van Milner. En die mag dan ook een vrije trap nemen op de linkerpunt van 16 meter. Met Salah, dat is dus de man om wie het ging. Voorafgaand aan de wedstrijd. Dat zal ook de man zijn om wie het gaat na afloop van deze wedstrijd. Want die twee goals wat waren die ongelooflijk mooi. Hij heeft nu 43 goals gemaakt dit seizoen. Er was één man die er ooit meer maakte. Dat was Ian Rush in het seizoen 83, 84. Hij staat op 47. En met een sala in deze vorm, dat is gewoon haalbaar. Heb jij die doelpunten gezien? Zeker. Van Ian Rush, zeker. YouTube bekeken. Zeker. Of niet allemaal. Of nee, dat de, nog uh... niet. <laughs> Mooie aanval inmiddels. Aan, uh... Oh, is dat Hens? Nee. Daar uh, dachten ze bij Aas Roma wel even aan. Mijn Golan in het 16 meter gebied van Liverpool voorzet. Maar de scheidsrechter, Brieg, doet het goed. Laat veel doorgaan. Zoals internationaal gezien. Van Kuipers ook een bal tegen een arm. Steeds minder een penalty is geworden de laatste jaren. Een arm moet echt uitzwaaien van het lichaam af. En als je maar tegen het lichaam aanhangt dan waterscheidsrechters. Uh, dat zijn ook de instructies van de UEFA die bal toch gewoon doorgaan. Er moet echt uh, bijna sprake zijn van het vastpakken van de bal. Dat was in ieder geval wel een aanval van naast Roma. En dat proberen ze nu weer met een paas richting Zeko. Die komt niet aan. Wijnaldum neemt over en dan probeert Liverpool weer zo snel te schakelen met Wijnaldum. Die een mooie beweging in huis heeft. En daarna een hele goede paas ook nog op Salah. Wat knap gedaan van Wijnaldum. Zo'n 3'60. En aan de rechterkant, Salah, weg. gaat hij weer op zoek naar een schot in de verre hoek. Nee, een voorzet. Ook hij dacht even aan Hens. Voorzet geblokt. Lukt Liverpool niet om tot iets te komen. Maar de bal alweer in het bezit. En dus de volgende aanval alweer in de maak. Ja, Milner naar Andy Robertson. Die krijgt de bal dan terug van uh, zijn aanvoerder Henderson. Maar En in de as van het veld. Net buiten het 16 meter ooit van As Roma. Bal gaat weer naar Robertson. Steekballetje over de verdediging heen. Van Roma richting Mané. Dat is de bedoeling. Iets te hard. En daardoor een prooi voor uh, Alisson. Die Braziliaanse keeper die de bal in de 52 e minuut kan oprapen. 2-0 is het nog altijd voor Liverpool. Er waren dus een aantal discutabele momenten. Hens of niet. Salah die schiet de bal daar tegen Juan op. Absoluut geen sprake van Hens. Aan de andere kant. Ja, iets lastiger te zien. Maar er lijkt toch ook niet sprake. te zijn van opzettelijk Hens. Dus tot twee keer toe ziet de Duitse arbitrage het vanavond goed onder leiding. ...van Felix Brieg, die in de vorige ronde ook al scheidszetter was van Liverpool... ...dat toen speelde tegen Manchester zit hij natuurlijk. Nu is Roma als de ruimte op het veld iets groter wordt aan de kant van Liverpool. Een aanval via Chic. in de as van het veld. Bal gaat naar Kolarov. Voorzet van Kolarov richting Zeko wordt weggekopt door Lovren. In de voeten van Salah dan ga je altijd even opletten... ...maar zelfs Salah kan wel eens een bal verspelen. Dat doet hij nu. Roma kan daardoor overnemen, maar oh, bijna zomaar in de voeten gespeeld van Salah... ...die daar zelf een beetje van schrikt. En tot de opluchting van Fazio loopt het goed af voor Roma en heeft Alisson weer de bal. Dat is de Champions League toch verschrikkelijk saai in de groepsfase. Maar wat worden we dit seizoen verwend vanaf zeg maar, de kwartfinales. Ook wel wat aardige achterfinales gezien. Maar die kwartfinales en nu ook dus de eerste halve finales die zijn wel echt fenomenaal. En uh, Liverpool dat dus dicht bij de finale is. De finale op 26 mei in Kiev in Oekraïne. En de tegenstander... ...moet komen uit de ontmoeting tussen de klassieke tocht tussen Bayern en de Real. Die andere halve finale waarvan de eerste morgenavond wordt gespeeld. De return van deze wedstrijd in Olympico op 2 mei volgende week. Dus als de Romeinen in de aanval gaan die wel iets meer aanvallende drang hebben. Dat hadden ze in de eerste helft ook wel in een bepaalde fase. Dat leefde heel weinig op. Nijn Golan bemoeit zich nadrukkelijk met het verdelen van het spel. Kolarov nu aan de linkerkant van het veld... op zoek naar een opening om een voorzet te creëren. Dat lukt niet, hij vindt Nijn -Golan. De Rossi heeft zich gemeld. Zo komt Roma eigenlijk niet heel veel verder. En is het vooral zoeken via Nijn Golan... dwingt Liverpool nu Roma helemaal terug. En dan moeten ze nog oppassen dat het geen balverlies wordt. Oh. En het wordt dus wel balverlies. Wat een gepruts bij AS Roma. En dan buitenspel voor Mané... Jongen, jongen, dan hebben ze dus de bal. Aas Roma links voorin bij Kolarov. Bijna bij de hoekvlag. En dan komt er druk van Liverpool. En dan wordt het helemaal verprutst in de opbouw achterin bij Aas Roma. En dan is het niet eens buiten spel. Maar dan heeft Roma dus het geluk dat de kans voor Mane wel wordt afgevlagd. Dat heeft. Liverpool, A's Roma in de tank, zegt. Ongelooflijk. Ja. 54ste minuut. 2-0. Nee, nee. Die druk van Liverpool is natuurlijk ook het kenmerk van ploegen van Klopp. Hè, dat ze op deze manier ploegen zo in de problemen weten te brengen. Jurgen Klopp die toch al op deze manier aan het uitgroeien is. Tot een van de grote trainers van de afgelopen jaren in Europa. Via Mainz naar Dortmund waar hij een Champions League finale speelde. Maar ook verloor tegen Bayern München. Nu naar Liverpool verloor. Ook al een finale in de Europa League van Sevilla. Nu op weg. Misschien wel naar zijn tweede Champions League finale als coach. En wat zou hij hem graag een keer willen winnen? Want dat zou toch het ultieme succes zijn. We kijken naar het sombere gezicht van Francesco Totti. Die ziet dat het niet goed gaat met AS Roma. In de 55e minuut staat Liverpool op Anfield. Nog altijd met 2-0 voor door twee goals van Mohamed Salah. Ja, of daar nog iets aan kan gebeuren, dat horen we zo. En we praten met Harme Knossen, dirigent. Die is afgereisd naar China en tegenwoordig gewoon... NTO Radio 1. Koningsdag op 1. Rechtstreeks vanuit Groningen en Amsterdam.